Dit de Jong met het NOS-journaal. Het vliegtuig van Azerbaijan Airlines... dat gisteren neerstortte in het westen van Kazachstan... is vermoedelijk neergehaald door de Russische luchtafweer. Dat zeggen bronnen tegen Euronews. Tijdens een Oekraïnse droneaanval zou een Russische raket zijn afgeschoten... die naast het vliegtuig ontplofte. Het toestel mocht geen noodlanding maken in Rusland... maar na het neerstortte in Kazachstan... tientallen mensen kwamen om het leven. 29 mensen overleefden de crash... Finland denkt dat Rusland achter de beschadiging zit... van een aantal onderzeese stroomkabels gisteren in de Oostzee. De Finse autoriteiten spreken van ernstige sabotage. Een anker van een Russisch schip zou de schade hebben veroorzaakt. De Finse kustwacht enterde het schip vandaag. De vracht is in beslag genomen en de bemanning wordt verhoord. Finland denkt dat het nog maanden kan duren... voordat een van de belangrijkste stroomkabels is hersteld. En de beschadiging heeft mogelijk invloed op de stroomvoorziening deze winter. In Bosnië en Herzegovina is de minister van Veiligheid opgepakt op verdenking van corruptie. Minister Nezic heeft toegezegd dat hij zal meewerken aan het politieonderzoek. Dat gaat over de tijd dat Nezic directeur was van een overheidsbedrijf... dat zich bezig had met infrastructuur. Hij wordt verdacht van onder meer samenzwering, witwassen en het aannemen van steekpenningen. De minister is ook voorzitter van de Democratische Volksunie. Die partij zit in het Servische deel van Bosnië in een coalitie met de premier Dodik. Die reageerde woedend op de arrestatie van zijn bondgenoot. In het noorden van Noorwegen zijn zeker drie mensen omgekomen bij een busongeluk. De bus met bijna 60 inzittenden, onder wie ook toeristen uit het buitenland... raakte in slecht weer van de weg en kwam deels in een meer terecht. Het weer, hier en daar nog wat motregen, vanuit het zuidoosten opklaringen en kans op mist. Daar koelt het af tot rond het vriespunt. Onder bewolking blijft het 5 tot 8 graden. Morgen overdag veel bewolking en nevel, maar in het zuiden en oosten soms zon. En dan wordt het een graad of 7.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 away, he's probably the burner. his jackrabbits are loose and astray, she has two more than numbers but he won't say, so she get all the girlfriends may have come Deze tweede kerstdag met een nummer van Harlem Lake. Heel bijzonder, want op deze tweede kerstdag een bijzondere uitzending. Met daarin drie samenvattingen van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En in het eerste uur ook aandacht voor de band die je net hebt gehoord, namelijk Harlem Lake. In het tweede uur komt Singa en in het derde uur zal Seb Adams daarin te horen zijn. We hebben het dus over Harlem Lake, want dit jaar heeft Harlem Lake het album The Mirror Mask uitgebracht. In aanloop naar dat album komt de band in mei spelen in de studio. Uniek in deze uitzending is ook de aanwezigheid van Sonny Ray van der Berg, die later uiteindelijk uit de band stapt. Later in het jaar wordt hij opgevolgd door Wick Haaien... die ook te zien is tijdens de albumrelease-show van Harlem Lake in Patronaat Haarlem. Uh, Hunk, daar begonnen we mee, want uh, dat is uh, ja, de band die Bevrijdingspop mocht openen. En dat had ook weer een reden, want zij waren de winnaars van de Rob Akda Award van 2024... En die hebben Marcus en ik, geloof ik, met onze snuffert bovenop, daar hebben we Dus uh, in dat opzicht uh, gaat het helemaal goed. En bovendien uh, mag de band meedoen bij de popronde. Ik weet niet of dat ook voor de band die wij vanavond hier in de studio hebben. Want dat is Harlem Lake. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, de naam Harlem Lake zegt het al. Harlem en Meer. Want dat is jullie uh, ja, gebied waar jullie vandaan komen, toch? Of niet? Klopt, ja. Ja, ja. ja.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 Dat is iets aan de andere kant van de provinciegrens, maar we tellen je gewoon mee om dat te wat wat dat gaat mij uh, Voorhoud ken ik, dus uh, dat is, uh, ik, ik weet de dat... streek uh, hè? streek ja. ja. Uh, ze hebben ook nog een uh, treinstation waar je uit... Uh, ja, van, ja, dus, uh, ja Voorhoud city, uh, ja, <laughs> city, city. Ja, Voorhoud City, ja. Maar het zit niet gek ver van, uh, van me meer af, want uh, als nee. je uh, volgens mij uh, dacht, dan kom je uit in Pijnstorp geloof ik zo'n beetje, of niet?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 Mm -hmm. En op, in Hoofdorp ben ik altijd naar school gegaan. En je noemde net Broek. En dat is waar wij eigenlijk altijd onze repetitieruimte hebben gehad. Ah. Um, dus dat is eigenlijk de grootste link met de Haardmeermeer. Nou goed, ik kom uit de Haardmeermeer en Dave ook. En oorspronkelijk hadden we een ander bandlid ja. uh, heel lang geleden... die ook uit de Haardmeermeer kwam. Inmiddels is die vervangen door, door Kjeld. Kjeld komt niet uit de Haardmeermeer, maar wel uit... Ik kom, ik kom uit Leiden.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 2017 geloof ik, eerst een beetje... Ja klopt, Dave, de toetsenist van de band... die heeft de band opgericht in 2017... toen nog onder de Dave Warmerdam-band. Ja. En uh, samen ook met Sonny. En een jaar later hebben ze mij erbij gevraagd... om te komen zingen. Ja. En uh, toen hebben we in 2019... de Dutch Blues Challenge gewonnen...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 eigenlijk uh, aan het begin van de set stond de tent al helemaal vol, uh, ja. dus dat, dat en we wel openden, dus dat was ja. eigenlijk best wel net. En we zien ook steeds meer mensen met een Harlem Lake t-shirt eigenlijk uh, ah, te ja, staan. Dus de merchandise uh, heeft in ieder geval de, de, de weg merchandise weet, uh, ja. te vinden naar de, de mensen thuis. Loopt ja, goed. Okay. Ja, um, ja dan, dan, dan gaat het er op een gegeven moment hard. Ik zag uh, ook nog ergens een YouTube filmpje voorbij komen bij NPO Radio 2. Dat jullie daar ook uh, ergens uh, al geweest zijn. Oh, ja. ja, twee jaar geleden speelden we dat bij Geel Belen. Klopt hè? Ja. Ja. ja, en we hebben leuk nieuws ook over Radio ja. 2. Ik Gooi <laughs> we er maar meteen uit natuurlijk. Ja. Want uh, dat is. Uh, want uh, nou, wij hebben hier ook uh, hier in Zandvoort een muzikant die ook bij de Heer Blokhuis is geweest. En dat is de Hauweling. Leuk. En die is al meerdere malen daar geweest. En jullie dus ook. Ja, aanstaande zondag mogen we bij Leo Blokhuis komen spelen. In de ja. avond. Ah, maar het is een, Jullie zitten in een lustig gezelschap. Want we hebben hier ook een stamgast in de vorm van de heer PJ en Bond. Die heeft daar ook gespeeld. Dus, ja. dus het, er zitten toch wel, wel wat mensen die ook hier gespeeld hebben. Dit is de springplank. Ja, zo <lacht> zou je het zo kunnen noemen. Maar goed, maar ik denk dat jullie al behoorlijk wat, wat mensen... die jullie muziek al weten te vinden. Want ja...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 Dat is YouTube. Dan zie je gewoon drie mensen zitten op een bank, dus het is gewoon een heel erg huiskamer gerelateerd en sfeervol. En dan is het ook een beetje wel naar het materiaal wat ze laten horen. We beginnen met de meest recente single. Weliswaar in een hele andere uitvoering dan je wel eens een beetje van ons gewend bent, of tenminste van hun gewend bent. En dat nummer dat heet Fold Again'.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 I thought that he was cool, but I got fooled again Poor, poor me, felt like a fool for men I thought that he was cool, but I got fooled again Who shuffled the deck and gave me this hand against this hand. He thought he had it all. A poor boy me fell like a fool for a man. I thought that he was cool, but I got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 Oh, goodness, not enough.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 storm but now hiding ain't living and loving and keeping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 Ja. Waar is dat album dan te krijgen? Want je moet dan natuurlijk wel voor een optreden naar Harlem Leek. Nou, ja, ik, ik pak ik, even de agenda. Ik kan er wel wat over Daar. zeggen. Oh, Daarvoor jo, moet ja. je als eerste naar Zwitserland komen. Ja. De eerste volgende optreden is ergens midden in de bergen. <laughs> uh, de tweede kans is in Noorwegen. Dat is een dag later. Hij <laughs> dus, <laughs> is heel erg in bed. Hij je het over euh... Nederland mensen. En niet over Zwitserland en Noorwegen. Dus. In, in, in Eersel. Dus in Eersel is eigenlijk de eerste volgende in Nederland. Uh, uh. Dat is 28 juni. Music on PD heet dat. Daarna moet je toch echt ook kijken komen. Maar dat is wel lekker in de zomer. Dus ja. ik zou zeggen, combineren met een vakantie. Ik zit, ik zit te denken, ja. Music on PD. Ja. Je moet wel een gevulde portemonnee hebben om een cd te kunnen kopen. Nou dan. ja, ja nee, zeker. Nou, ja. Dan kun je net eens goed naar Noorwegen als je toch het geld ja. hebt. Het maar, maar, is een mooi land hoor. Dus nee, uh, nee, maar, uh, nee, het beste zou je ook kunnen kijken op onze website voor de tourdata. Wat geschikt is voor jou. Want het is een hele lijst. Zeker hm. later in het jaar.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 Vriend Leo Blokhuis, de muziekprofessor van Nederland, mogen aanschuiven. Want nou, toch even, voordat we even, ook nog even over de band zelf hebben. Hoe is dat gegaan ben je, ben je om Leo Blokhuis terecht te komen? Een productieteam dat op een gegeven moment, of hoe zit dat? Hoe hoe, zeg, werken hoe, hoe zijn we bij Leo team? Ben jij gewoon met een uh, cd? Joh, <laughs> die, uh, voor nee, nee uh, is, uh... via onze plugger. Oh. Die, uh, we zijn geplugd. Dus, uh... ah. dus uh, Leo heeft uh, gewoon uh, een cd van de pluggiger gekregen en ja. die heeft hij afgeluisterd en die denkt, zo, so, die moet ik hebben. Zoiets. Zoiets? Ja, ja. ja. Nou, dat doet mij denken aan Frank Bond die dat ook uh, een keer gedaan heeft met uh, de eerste album van Alaska, uh, maar dat gaf u persoonlijk aan Leo Blokhuis. En. Twee weken later, uh, of uh, nadat hij uh, dat, dat afgeluisterd had... schreef hij een wereldrecensie. En toen zat hij bij uh, de Wereld Rijd Door... bij uh, Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. Alaska dan, hè. Dus het gaat, kan heel snel gaan. Ah. Maar ja, de Wereld Rijd Door bestaat tegenwoordig niet meer. Nee. Um, dan even over de band. Want uh, we hadden het er al even over uh, hoe dat is ontstaan. Maar op een gegeven moment... Uh, ja, jullie zijn, jij, Sonny en, uh, en Janne is er uh, daarna bij gekomen. Was het eerst drie en op een gegeven moment waren het muzikanten, toch? Sessie muzikanten die jullie gebruikt gebruikten bij optredens en zoiets. Uh, so ja. Niet helemaal. Niet helemaal. Bij, Niet bijna. Okay, okay, bijna helemaal. Bijna goed. Bijna goed, bijna goed. Uh, in uh, 2017 heeft, de, heeft Dave de band opgericht. Ja. Uh, toen hebben we gespeeld, gespeeld, gespeeld. En in 2020... Uh, hebben we een andere ritmesectie gekregen? Dat ook, ja. En we zaten toen in corona, dus we konden toen ook niet echt spelen. We hebben ook een tijdje zonder ritmesectie gezeten. En uh, gelukkig redelijk snel uh, kwam Kjeld erbij. En vervolgens heel vlot Benjamin. Dat was net op de valreep. Want toen hadden we ons eerste optreden in 2021 weer met de band. En dat was in het voorprogramma van Walter Trout. Dus we hadden wel echt een drummer nodig. Ja. <laughs> weer. En, dat, en dat klikte heel goed. En dus nu zijn we al ruim drie jaar met z'n vijven verder. Dat is een uh, illustre naam die Walter Trout. Hè? Ja. Dat is wel een grote naam, ja. Dat is ja. leuk. Ja, dat lijkt mij ook. Uh, hebben jullie ook uh, bijvoorbeeld in, in sports van grotere bands of muzikanten gestaan? Inmiddels of niet? Ja. Nou, we, we, we delen regelmatig de line-up met vrij grote namen. Uh, ja. Zoals Ten CC en Simply Red. En we staan ook weer in Frankrijk met Bij uh, Pretenders. Met de, de pretenders. pretenders. Ah, Cruci -Heind. Nou, ja, dat, dat, ja. Daar staan we graag tussen. Natuurlijk. Ja. ja. ja. Uh, Helpt dat ook? Ja. Ja? ja, om daarmee geassocieerd te worden. En, en ja, dat, dat is gewoon goed. Ja. Ja. Uh, nou ja, we, we hebben een beetje de agenda een beetje doorgekeken uh, van, van wat er nog op stapel staat. Natuurlijk uh, de release show in november. Ja. Uh, wanneer komt dat album dan uh, voor het grote publiek? En niet voor, want uh, ja, het, het, het publiek kan dus nu al een cd bij jullie afnemen. Maar dan moeten ze naar een optreden toe. Maar wanneer komt die dan echt... Uh, dat, op 20 september, 20 september komt het album, The Mirror's Mask. Uh, en dan ook op LP, dus niet alleen op CD. En uh, ook op LP. Ja, en ja. natuurlijk overal op, op Spotify, op uh, Apple Music, uh, Tidal, wherever mensen luisteren. Ja, even over dat album, even nog een beetje uh, schetsen op de achtergrond. Uh, maar hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest om dit album zo te maken zoals het uh, nu uh, gaat worden? Zo, uh, nou een aantal nummers komen nog. Even kijken, Carry On is het oudste nummer, ja. denk ik, hè? Ja. Die hebben we... In 2019 nog. al gespeeld. Ja. Ja. En in de tijd van de Dave Warmerdam-band nog. Op de Dutch Blues Challenge hebben we die nog gespeeld. En in Amerika, op de International Blues Challenge. En de titelsong, The Mirror Mask, die is daarna, denk ik, het oudste. Ja. En... Dan komen er nog twee nummers die ook rond de coronatijd zijn geschreven. En de rest eigenlijk daarna met de hele band. Ja, yeah. ja. Dus, uh, en, en wie ja. schrijft de nummers? Bij wie komt dat? Het, uh, het verschilt eigenlijk verschilt. een beetje. Ja. Ja. Ja. Maar, ja, want jij schrijft ook, Sony, geloof ik. Ja. Ja. Klopt. Ja. De uh, tekst schrijft Janne. Ja. En. Uh, ja, sommige nummers ontstaan uit een jam met z'n vijven. En andere, daar gaan Jan en ik uh, samen zitten. Of Dave die heeft een riffje. Of, uh, kan eigenlijk bij iedereen vandaan komen. Ja. Ja. Dus het is uh, een multigezelschap wat zich bezighoudt met het tot stand komen van een song bij jullie. Ja. Ja, ja, we hebben ook al, zeker in het hele productieproces... dus als er een liedje door iemand is geschreven... dan gaan we echt met z'n allen ervoor zitten om het te arrangeren... dat het een gave bandversie wordt. Mm -hmm. uh, en dan later, dan vinden we het ook nog leuk om te kijken... of er nog back backing vocals en blazers bij kunnen. Dus die zijn ook uitgebreid te horen op het album. Mm -hmm. uh, en zo proberen we er nog een, een gave productie van te maken. Gelaagd. Er komt nog één vraag in mij op. Want jullie hebben op een gegeven moment, volgens mij was dat... Carry On, ik weet het niet zeker. Maar er, er was een, een, een nummer wat nogal een beetje iets uh, ondeugends had. Ja, dat is Carry On. Zeker! Ja. Ja. En er is nog een ander ondeugend nummer op het album. Maar die komt pas filmpast Dat spreekt jou enorm ja, aan, begrijp ja, ik. Dat spreekt jou aan. Ik had het in het bericht gelezen. Ik denk van, wat, wat is dit nou? Uh, wat, ja. hoe, hoe, hoe kom je op zoiets om dan zoiets uh, te doen? Nou, in principe, het, het, het doorlopende thema van het hele album... is dat we graag zo eerlijk mogelijk willen zijn... over onze gevoelens en onze gedachten. Omdat ja. we het idee hebben dat we in deze wereld... te weinig laten zien van wat er echt in ons omgaat en. Um we, we hebben denk ik allemaal wel op een manier mogen ervaren dat dat ook voor een soort eenzaamheid zorgde. Zeker als je slechte periodes zat en je had niet het gevoel dat andere mensen dat mm. zagen of dat je daarover kon praten. Dat is een beetje de mirrored mask. Hè? We dragen een masker. Ja. alle En wat en, laat je zien? Ja. ja, ja, ja, ja. En, en, en, en Carry On. Um, dat, dat nummer gaat een beetje over... Het, is, het gaat eigenlijk over een ondeugende one night stand. Maar je kan het nog wel zien ofwel als een fantasie of iets wat echt is gebeurd. Dat laten we in het midden. Um, maar wat we, we, we Brengen het uit, juist om ook te laten zien: van deze gedachten zijn er ook. En, en er zijn genoeg mensen die dat hebben, maar misschien daar zich een beetje voor schamen. En, en daarom vinden we het leuk om dat dan toch te uiten. Want dan ja. weten andere mensen dat ze niet alleen zijn. En uh, het is gewoon een leuk liedje. Het is, uh, in dat <lacht> opzicht ja. Nou, ja, dat is dat, dat sowieso. Maar uh, het helpt mensen dus eigenlijk over een drempeltje heen. Van, ah, als zij het erover hebben, dan kan ik het ook. Vertellen. Nou, dat dus, hoop ik. Ja. ja. Of in ieder geval dat je, ook al besluit je het niet over te gaan praten. In ieder geval dat je niet het gevoel voel hebt van oh, ben ik de enige die zo denkt mm. of zo, en of dit voelt, dat, dat hoeft niet. Nee. Want uh, wij ook. Ja, jullie houden ook gewoon dingen wat voor jullie zelf, want dat hoeft niet iedereen te weten, toch? wat precies? Nou ja, gewoon niet iedereen hoeft alles te weten van een, van een ander. Zo, uh, zo, zo. Nee, dat, dat, dat, dat, dat is ook zo. Maar bijvoorbeeld dit nummer, uh, de titelsong, de Meer het die we straks gaan spelen, hmm. dat gaat over, over psychische problematiek en het idee hebben dat je niet meer helemaal dat, dat je niet meer maar meer jezelf herkent hmm. daardoor. En um, dat is voor, nou, vooral voor ons twee echt gewoon een heel persoonlijk nummer. Hmm. En, uh, en, en da daarom ook belangrijk als titel, omdat die uh, denk het, het, het diepste gaat. En het, het eerlijkste is over echt een hele donkere periode. Hm. Dus die gaan we straks spelen. Um, wat we wel gaan doen... Dat is een leuk bruggetje. <lacht> Vind ik uh, dat we nog uh, twee nummers mogen gaan beluisteren van Harlem Lake. Uh, het eerste nummer van dit laatste blokje van twee... want daar zijn we inmiddels al aan uh, geland. Die komt van het album A Fool's Paradise volume 1... En als ik zo direct nog tijd over heb, dan wil ik toch wel eens even weten. Komt er dan ook nog een Volume 2? Want uh, ja, als je er een Volume 1 uitbrengt, dan moet je toch eigenlijk bijna zeggen dat moet er ook een Volume 2 komen. Maar goed, uh, dat uh, gaan we straks wel even proberen nog bij de band los te peuteren. Maar eerst gaan we luisteren naar een van die tracks die op dat album staan: Fool's Paradise Volume 1. En dat nummer dat heet Guide Me Home. Faces behind the window, the summer rain seems to leave me here alone. Am I wrong about my opinions? Everybody seems to strengthen their. Wanna be on that rolling sea the waves was a stretch Me home. En dan hebben we er nog één en die is dan ook wel heel uh, toepasselijk, want dat is het titelnummer van het album wat, nou ja, hij heeft het net uh, gezegd, in eind september zo'n beetje gaat uh, komen. En dat heet The Mirrored Mask. Understand, well, don't you know that I've been trying, trying to come through? De Mirrod Mask was dit uh, van uh, Harlem Lake. Dan uh, ja, de drie uh, leden van Harlem Lake. De, uh, er zijn er twee niet. Dave had een klusje, had ik uh, begrepen. Ja, toch? En Benjamin. Is... Benjamin ook. Benjamin ook. Benjamin ook. Ja. ja, Dave is ook geluidstechnicus en die staat nu uh, te draaien, of tenminste het geluid te doen op een schoolfeest. Oh, schoolfeest, ja. Dat <laughs> moet ook gebeuren. Ja, ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Uh, maar uh, hij kan misschien uh, maandag dan. Heeft Leon de samenvatting klaar. Dus dan kan hij dat uh, terug gaan bekijken. Oh, als het goed is, heeft hij al uh, mee zitten luisteren. Oh, ja, heeft hij heeft mee zitten ja, te want, luisteren. Uh, ja. oh. uh, dat is Hoi het day. leuke van YouTube. <laughs> op een gegeven moment hey zie, je, zie, uh, zie je... op een gegeven moment de hele tijd niks. Want ik had iets voorgeproduceerd met een uh, gesprek... Plus twee nummers, ja, en dan gebeurt er een uh, kwartier lang helemaal niks. Ja, ik zit een beetje met een camera te spelen. Maar dan uh, ineens, als dat 18 uh, minuten voorbij is, ja, dan uh, zie je in één keer beweging. Hé, hey, dus gaan we hier wat doen hier uh, bij die radio? Maar alle, uh, mijn vraag is ook van of jullie dat leuk hebben gevonden hier bij ons? Hartstikke. Ja, oké, okay, dat, uh, <laughs> dat horen we graag. Uh, maar ja, dan, uh, dan is het, uh, ja, hoe, hoe gaan jullie dat zondag? beleven, Want dat is uh, het grotere... Het bij grotere Leo verhaal. Blokhuis. Ja, bij Leo. Nou, ja. hetzelfde denk ik. Lekker ontspannen. Ik ja. zit nog in mijn hoofd met dat vorige keer dat we bij Radio 2 speelden... dat die drumkist niet de lift in paste. Oh ja. Oh. Dus daar zie ik ja. enorm tegenop. <laughs> ja, dat moeten we het los gaan Ik ja, vond trouwens ook wel leuk in aanloop hier naartoe. Hebben jullie piano staan? Ja, die, die hebben we nou weer net niet. Dus We hebben eigenlijk hier normaal geen muziekinstrumenten, maar... Ik verwacht toch wel bij de NPO dat daar wel een piano of een drukkikje uh, of, een of ja, wat er dan ook staat. De drummer is ontzettend kieskeurig. Toch wel? Maar dat is hoor, want dan ja. klinkt het ook als een klok natuurlijk. Ja. Uh, hangen jullie ook aan jullie eigen instrumenten om het dan toch even daarover te, te hebben? Ja, Daarom? zeker. Ja? Ja, ja, ik wel. Ja? Ja, ja ik, heb, uh, ik heb een specifieke uh, sound. Dus uh, een bepaalde gitaar, twee uh, versterkers. Dus je bent wel kieskeurig? Uh, ja, ja. ja. Uh, uh, uh, uh, kan dat soms voor de omgeving wel eens een beetje heel vervelend werken, zoiets? Nou, dat is vaak meer sjouwen. <laughs> ja. Ja. Ja. En een langere soundcheck. Ja. Ook dat. Ja. Ja. Uh, maar uh, over het algemeen gaat het wel uh, goed. Ja, ja zeker. Ja, het is ook wel belangrijk, denk ik. Want ja? daardoor uh, hebben we een bepaalde standaard... En, en zijn de shows ook allemaal gewoon net zo goed... Uh, ja. Qua geluid. We hebben ook onze eigen, uh, ons eigen geluidssysteem. Mm -hmm. uh, en daardoor kunnen we eigenlijk altijd wel dezelfde kwaliteit waarborgen. En dat is denk ik wel ook wel belangrijk. Ah. En daarbij hoort natuurlijk ook om gewoon een beetje kritisch te zijn op het geluid. Op je eigen geluid. Op het geluid in de zaal. Want we willen dat al onze fans een soortgelijke ervaring hebben. Ja. En dat het overal vet is. Over kritisch gesproken. Als jullie bezig zijn met het op opnameproces. En ook het maken van een song. Hoe kritisch zijn jullie dan? Ja, tot het vervelende aan toe, denk ik. <laughs> ja, ja, ja. ja, is dat zo? Ja, want, want uh, is dan niets goed genoeg? Of moet het een uh, bepaalde perfectie zijn? Nou ja, uh, we zijn op sommige momenten vijf kapiteins op een schip. Oh ja, dat is een leuk. bootje. Ja, <laughs> ja maar dat, dat is ook wat, wat onze kracht is. Dat, dat je vijf unieke persoonlijkheden bij elkaar steekt. En ja. uh, met allemaal een, een sterke... En ontwikkelde mening. En dan, ja, soms ontstaat er magie. En soms uh, ons, ontstaat er uh, conflict. Ja, ja, ja. Ja, maar er gebeurt altijd wat. Ja. Ja, maar dynamiek kan natuurlijk ook weer iets uh, leuks opleveren. Nou, dat ja. is het. Precies. Ja. ja. ja. Maar bijvoorbeeld het nummer The Thought of You, wat we hebben uitgebracht, uh, een tijdje terug. En ook hebben gespeeld. Daarvan hebben we bijvoorbeeld voor de vocal. Een, uh, gewoon een hele take gekozen. Uh, omdat de performance gewoon klopte. Het was heel emotioneel. Het is niet de beste performance als in... niet alles is spat, spat, spat, zuiver. Ja. Maar het verhaal klopt en de overdracht klopt. en uh, Dus dat was wel een, een, een keuze die we bewust thuis hebben gemaakt... om te kiezen voor iets heel ja, natuurlijk, zoals het was. En ik heb ook niet heel veel takes hoeven doen van dat nummer omdat ja, die versie... Dat, ja, ik moest ook bijna huilen toen ik dat zong. En dat hoor je. Ja, dat, dus dat uh, is, nou, het is ja. ook echt een heel gevoelig nummer. ja, of <laughs> you. ja ik, ik heb ook naar de tekst zitten luisteren. Maar die komt wel binnen. Dus ik, denk dat, <laughs> ik denk dat het wel een van de nummers... die je grijpt bij de strot. Als je even goed naar de tekst luistert. ja Want dat vergeten soms wel eens dus mensen. De, de muziek... Is dan wel heel belangrijk. Maar uh, ik vind dat de tekst. Uh, dat, dat is minstens zo belangrijk. Want daar wordt het uh, verhaal verteld. Want uh, verhalen vertellen. Kunnen jullie dat? In de songs? En wat is dan het leuke aan een verhaal vertellen? Want, dat, uh, want dat, ja, mensen komen ook voor, voor dat denk ik. Toch? Of niet? Zeker. Ja. ja, de dingen die we meemaken. Die proberen we te vertalen uh, ja. naar een verhaal. Bijvoorbeeld een thought view Dat gaat over een break-up van mij. Ja. En dat uh, vertelde ik tijdens een schrijfweek. En uh, nou, daar heeft Jan een hele mooie tekst uh, over geschreven. Ja, Kun jij dan uh, in zijn, zijn gedachtenwereld en gevoel uh, verplaatsen? Hoe dat, dat, dat nou, meer die vertelt, hoe beter. Ja. <laughs> dat helpt. Dus hij moet heel open zijn. Ja, in nou, Janne de... vraagt dan ook heel veel. Ja, ja. Dat is een interview ja. En dan, uh, ja. En dan creëert zich een verhaal. Ja, ik, ik probeer wel altijd iets te vinden in het verhaal... waar ik mezelf toe kan verhouden. Dus iets of wat mij raakt... of wel iets wat uh, vergelijkbaar is Bijvoorbeeld met wat ik zelf heb meegemaakt. Zodat ik echt ook in het gevoel kan gaan zitten. Mm -hmm. En dan kan ik op zoek gaan naar, naar beeldspraak... of naar woorden die dat vervolgens weer uh, vertalen. Mm -hmm. um, en met, ja, met dit nummer is het denk ik best wel goed gelukt en er was zijn ja dus zeker dat eerste complet is ook wel iets waar ik mezelf goed in kon herkennen en dan, dan op een gegeven moment als je in een flow komt dan dan komt het er zomaar uit en dan kan het ook echt heel snel gaan dan heb je in één keer zo dat een half uur dat hele liedje op papier staan ja ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest zijn ook. ja en uh, ik ben ook super nieuwsgierig hoe uh, de Mirror Mask uh, eruit uh, gaat uh, zien en of er inderdaad nog een False Paradise Volume 2 gaat komen. Oh, daar zou ik nog iets over zeggen. Ja, heel kort. Heel snel, heel kort. Ja. Nou, de Mirrored Mask zou eigenlijk False Paradise Volume 2 worden. Ja. Maar uh, toen gingen we in zee met een label in Duitsland. En die zei... Ja, ik ga jullie neerzetten als de nieuwe band. Maar ik kan dan toch niet aankomen met Volume 2. Want het, een beetje het, het algemene strekking daarvan... blijkbaar in de muziekindustrie... is dat Volume 2 vaak de afdankertjes heeft van de nummers... die het eerste album niet hebben gehaald. Dat is... Daar waren wij het niet helemaal mee eens. En, en dus eigenlijk... is Fool's Paradise is uh, het grote broertje van The Mirrored Mask. Ah. Um, het, het thema loopt nog steeds door. En ook in het artwork refereren we aan elkaar... Um, maar wie weet, okay. wie weet. Wie weet. Gaan we het uh, nog een uh, keer <laughs> voor <volunteer> je doen. <laughs> wie weet. Ja, nou, goed, dat, dat moeten we dan uh, gewoon ook gaan afwachten. Dit was ook 3 voor 12 noord Holland, Vloedgolf en Alternative FM. Volgende week is hier Loes, Fabienne Lucien. En de laatste is... En tot zover uur nummer 1 met daar in Harlem Lake. Straks in uur nummer 2, Singa.